Gelukkig met het, het enorm journaal. Ouders die ongeluk in Zwitserland zijn omgekomen krijgen vandaag gelegenheid om hun kind te zien. Dat heeft de lokale burgemeester van Lommel gezegd op een persconferentie. Een van de getroffen scholen staat in die Belgische plaats. De ouders zijn gisteren naar Zwitserland afgereisd. Volgens de lokale burgemeester krijgen ze eerst persoonlijke spullen te zien van hun kind. Daarna wordt er een foto van het stoffelijk overschot getoond. Als de ouders dat willen, mogen ze ook het lichaam zelf zien. De tunnel bij Sierre is afgesloten voor het verkeer van basisschool. Het stekske in Lommel kwamen 15 leerlingen en twee personeelsleden om bij het ongeluk. In Nederland heerst een milde griepepidemie. Het onderzoeksbureau Nivel zegt dat de afgelopen weken 1 op de 1300 Nederlanders naar de huisarts ging met griepachtige klachten. En daarmee is er sprake van de epidemie. De meeste mensen knappen na enkele dagen op. Vooral ouderen en kinderen tot 4 jaar hebben het virus onder de leden.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Vogels die verdwalen als de wind ze niet komt halen. Vliegen in een lange rij. Onverwacht aan mij voorbij. Heb je net op tijd zien komen. Was weer halve aan het dromen. Na een lange nacht.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 Met Jan en oude man, de dag is paraat. Laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het woord, zo dat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Langer duren waren dit, mijn laatste uren op de wereldbol. Ah.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 Goedemiddag luisteraars, dit is CFM Zandvoort op donderdagmiddag 15 maart. Het is schitterend weer buiten en dit was Jan Smit en die zong over Alleman en Jan. En Jan ben ik, ik ben Jan Kool en ik verzorg vanmiddag een uitzending van 12 tot 2 met wel het nieuws van 1 uur ertussen uh, over communicatie. En communicatie is een project van de school. De school staat aan de Emmaweg in Zandvoort, Emmaweg 22. Communicatie... ...staat in hun leerprogramma voor tien weken en dit zijn de laatste twee dagen van die tien weken. In de studio zijn aanwezig, ga ik maar open, wat naast me zit mijn hulp en dat is Tobias. Tobias, vertel eens eventjes in de microfoon hoe je van achterheen. Uh, ik ben Tobias Daniel Petter en uh, ja, goeie, ja. ja. Ja, dat is goed hè. Ja. Ja, je zit ook op de school en je helpt een uur lang. ja. ja. Uh, tegenover me zit uh, Koen. Koen, ja. goedemiddag. Goedemiddag. Koen, hoe is je naam verder? Koen Koelenmeijer. Dag, Koen Koelenmeijer. Welkom in de, in de studio van CFM. Dankjewel. En aan de andere kant hebben we ook een microfoon. En daar zit Nigel. Nigel, hoe heet jij helemaal? Nigel Willemsen. Dag, Nigel Willemsen. Welkom in de, in de studio. Ik heb gehoord dat jij ook een nummer hebt uitgezocht... Uh, vertel me alvast wat het gaat worden zometeen. Kalabis. En wie uh, doen dat? Jurk. En dat is Jurk. We hebben het over communicatie. Jurk. Een band. Ja. En dat zijn twee mannen die wel bekend zijn van radio en tv. En Ja. Uh, ik ga vragen stellen over hoe het gaat in het project op school. Wat, wat, wat doen jullie eigenlijk? Uh. Vertel eens. Ja, je zo? maar voor het programma communicatie, wat houdt dat in? Gaat dat over geluid of gaat dat over ja, Het gaat over communiceren. communiceren en wat is communiceren? Praten met elkaar. Ja. Nou, je mag wel in ieder geval als je het ook weet. Ja. Is radio ook communicatie of een soort van? Een soort van. Het is niet helemaal communicatie. Je kan niet praten. Nee, je kan alleen luisteren. Je kan wel bellen. Dat kan wel. En dan kan je er tussenin komen. Nou op. Ja? Vind je dat leuk, zo'n uh, zo programma, alles in één? Ja. Ja? En, en steek je er veel van op? Nee. Ik weet dat jullie de volgende keer, hè, dus vanaf volgende week gaan jullie het over dieren hebben. Ja. Dat is het volgende programma. Voor tien weken gaan jullie het over dieren hebben. Ja. Maar we hebben het nu over communicatie. Denk jij dat we, als we nu een nummertje opzetten, dat het dan goed komt met communicatie? Ja. Ja, nou ik even weer Ja. Dit was Jurk met uh, Kabal. En uh, aangeschoven zijn inmiddels Bink en Joris van de middenbouw, van de school. En wij gaan het weer verder hebben over communicatie. En we hebben afgesproken dat we het zouden hebben over... Uh, waar hadden we het ook weer over, Bink? Weet je dat nog? Um, gebarentaal. Gebarentaal. Met Joris, gebarentaal. Hoe doe je dat? Um, met je handen. Ja, en, en kan je het nog met andere dingen doen? Um. Misschien met vlaggetjes zou dat kunnen? Ja, dat kan ook. Of uh, gewoon zo van, dan wap, Ja? En gebarentaal, zou dat ook met je mond kunnen? Ja. Mm. Lip lezen. Ja. Iemand die niet goed kan horen, kan het wel zien, hè? Dat is ook gebarentaal. Ja. Hé, hey, Bink, wat, wat is nog meer gebarentaal? Wat is dat? Weet je het niet? Zwaaien met je honden? Waar, ja. waar gebruik je gebarentaal voor? Waar gebruik je. Over voor uh, gehandicapte mensen. Ja. En, en, en, en... Waar, kunnen die dan slecht zien of slecht horen? Die kunnen niet um, horen. Ja. Nee. En dan ga ik nog wat vragen aan Joris. Joris. Ja. Wat, wat, wat, wat, wat is nog meer gebarentaal? Ehm um. Zeg het maar. Eh... Uh. Wat zeg je? Er zit iemand die kan souffleren hier, dus dat mag best een beetje hardop gezegd worden. Ik zei net dat het misschien leuk is om te vertellen van wie ze gebarentaal krijgen. Oh, van wie, kri van wie krijgen jullie die les? Ja, dat is een hele goede uh. vraag. Weet je dat nog? Um. Van juf? Nee. Nee, van wie dan? Van de moeder van Sarah. Van de moeder van Sarah. Sarah komt straks ook in de uitzendingen. Ja. Nee, Sarah komt niet? Nee, Sarah zit in de onderbouw. En oh, de moeder van Sarah die, uh, doet het Thomashuis hier in Zandvoort. Nee, ik geloof niet dat alle mensen dat goed kunnen verstaan. Dus herhaal ik de vraag. Uh, wie doet dat dan? Uh, de moeder van Sarah. Sarah is een kindje uit de onderbouw. En de moeder van Sarah, Nicole heet ze. Die, uh, die doet het Thomashuis hier in Zandvoort. Dus daar is het Thomashuis van. En daar, uh, uh, daar zijn een aantal bewoners die doof zijn. En een van hun komt mee. Dat is Mark. Ja. Eh, samen met Nicole. En daar krijgen ze, dan, krijgen ze les van. Voor de luisteraars thuis. De stem die u nu hoort, die is van uh, Sanne Col. Mm. Die assisteert hier in de studio. En die... Hé uh... hey Bink. Uh, had jij nou een, een nummer aangevraagd? Nee hè? Nee. En uh, Joris? Ik had... ook niet, maar ik heb er wel een. Ja, maar die kan ik niet zo te posen. Nee. Daar ben ik bang voor. Uh, zullen we gewoon... Uh, Welke, welke zullen we draaien? Nee, die doen we straks. Jor, uh, Tobias die gaat er een, maar ik denk dat ik uh, uh, nummertje, nummertje 6 doe hier. Kijk, okay, dan gaan we weer draaien, want we geven natuurlijk ook demonstratie van hoe het werkte hier uh, voor de luisteraars thuis. Dus we moet een beetje... Ik start de muziek. Aan mij voorbij, heb ze net op tijd zien komen. Was weer halve aan het dromen na een lange nacht. De voetbal kijken ergens in, een je verder Was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen zag ik door het de vierde bomen en het bos niet meer. Als ik waarschijnlijk haalde Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Die lucht lijkt naar buiten op de fiets Al wil mijn hoofd nog even niet nieuwe dag begint te stijgen om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en Is het allerbeste wapen? Wat veel jaspines op, tegen de oorlog in mijn kop, zou het even langer uren waren mijn laatste uren op de wereldbol. Zonder steentjes brood was ik waarschijnlijk houdbaar. Dat ik vanmorgen niet meteen te staan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Zijn nieuwe dag begint te stijgen om mee te gaan. Met jou en alle man, de dag is paraat, laat zien dat je bestaat. ...middagluisteraars, we zijn er weer... Uh, ...tegenover me zijn aangeschoten... Uh, ...aangeschoven, <laughs> aangeschoten zei ik... ...aangeschoven Veerle... ...en aan de andere kant zit Baruch. Baruch en uh, Verle. hoe heet jij van achteren? Wat Pennings! Is... Pennings, jij bent Veerle Pennings... ...en, uh, Baroeg? Frans van Bosland... Ook op Bosland. Van Bo? Bosland of zo. Oh ja, ja. Nou, dat is wel een hele lange naam. Hè? Mm -hmm. nou, hey, we hebben net afgesproken dat we het hebben over uh, communicatie. En communicatie is een lesprogramma op school in Alles in één. En bij Alles in één hebben jullie het, als jullie het over communicatie hebben, hebben jullie het ook over televisie? Iets anders dan radio. Ja. Wat hebben jullie geleerd? Gebarentaal. Ja, nou, dat hebben we net ook gehad. Ja. ja. Uh, maar over op de televisie, wat, wat, wat doen ze op televisie? Nou, de televisie bestaat uit drie kleuren. Ja, dat is al heel knap. En dit wordt geprojecteerd? Ja. Ja, en uh, wat, wat is er nog meer met uh, communicatie op televisie? Gaat dat met microfoons? Weet je dat? Ja. Mm. Nee, dat, dat, dat hebben jullie niet gehad denk ik maar, nee. Op de tv zijn ook voor de reclames Ja, en op de radio ook mm -hmm. Ik heb hier ook een heleboel reclames voor mijn neus staan Ja yeah. En wat uh, is er nog meer uh, met communicatie op de televisie Hoe gaat dat? Gaat, gaat, gaat dat via een antenne of gaat dat via een kabel? Via antenne Via een antenne, en dan komt het bij een satelliet terecht, lees ik in, in ja, alles Ja, yeah. dat en, is waar en, en waar is die satelliet? Heel hoog in de lucht Heel boven, hoog. De ja. boven de wolken En ook en de hemel En zo, zo ver dat wij hem kunnen zien? Nee Nee, nee dat kunnen we niet zien hè? En is dat één satelliet of zijn dat er tien? Het zijn er wel meer dan tien Zijn het er meer dan tien? Het zijn honderden satellieten Misschien Heel wel er, duizenden Honderden satellieten uh, Die satellieten Zijn die er alleen voor de televisie? Of voor andere communicatie ook. Ja, voor radio eigenlijk ook. En voor bellen. Ja, en voor... En voor uh, ja, radio. en ook. ja En voor de tv. Ja, zeg maar. Zeg maar veel. <laughs> en ook voor de televisie. Ja, ja, Hé, hey, ja. tv. Dat is televisie, tv. Ja, ja, ja. Dat maakt niet uit, toch? <laughs> ik bedoel, het is spannend. Want ik geloof dat jullie wel een klein beetje zenuwachtig zijn, hè? Ja. Ja, en dat zijn jullie allemaal die erachter gaan zitten. En dat is zo leuk. Maar je bent er vanzelf aan. <laughs> en... Um, als we nou even even teruggaan naar school. Hè? Uh, ze zitten nu te luisteren. Uh, zouden ze het leuk vinden om straks ook hierheen te komen? Denk ik wel. Ja. ja. En zouden ze alvast een beetje op moeten letten van wat ze gaan zeggen? Ja. ja. En zouden de luisteraars thuis uh, het spannend vinden? Ik weet het niet zo zeker. Nee, Misschien. Ik, ik weet het ook nog niet zo zeker. Maar het wordt steeds leuker natuurlijk. Hè? Want ja. we worden steeds vertrouwder erin. Communicatie. Doen wij dat nu? Ja. Wij communiceren hier ja. met elkaar, hè? Ja. Zouden zou luisteraars thuis zien hoe wij eruit zien? Nee. nee, nee, want het is de radio. En dan kun je alleen kijken. Nee, mijn dochter die zegt wat. Ik wil, alleen even, ik wil alleen even zeggen dat dit hele jonge kinderen zijn. Ja, ja, ja, het zijn heel jonge kinderen, maar daar wilde ik ook naartoe. Van, van ik ben hoe ben je zeven? Hoe zie je eruit? He? Ja. Uh, nou, ik ben uh, 65. Veerle, hoe, hoe oud ben jij? 7 en ik word dit jaar 8. Zo, en uh, Beroeg, jij bent? Ik ben 7 en ik word om 5 april 8. Uh, nou, ook dat is al heel snel. Mm -hmm. Dat is al binnen een paar weken. Mm -hmm. Misschien hebben ze je cadeautje al gekocht. Ja. dat zou best wel kunnen, dan staat het ergens nou, in Nou, ik huis. weet al wat ik ga krijgen. Oh, dat weet je al. Ja, niet verklappen alleen... hoor, niet verklappen, want dan weet de hele wereld het. Oh ja. Ja, want iedereen Rek. hoort het. Dat moet je dus niet doen. Ja. Uh, uh, ben Roeg, ik ga even vertellen wat je allemaal aan hebt. Je hebt een uh, blauw shirt aan, met, mm -hmm. met volgens mij hele leuke, leuke dingetjes en een blauw shirt eronder. En hij heeft blond haar. En uh, een, uh, een rode neus of een blauwe neus. Nee, uh, oh, nee een witte neus. Uh, uh, uh, <laughs> en die andere, dat is uh, Veerle. En die heeft een grijs t-shirt aan. En wat staat erop? We can all use magic. Oh, we kunnen allemaal toveren. Oh, heet, tover, toveren okay. gebruiken. Nee, ik kan ja? niet toveren. En ik heb. Uh, en ik heb een rode broek aan. Ja. En, en, en je hebt ook uh, een rode neus. Uh, nee, oh nee, natuurlijk ook uh, Een al rode neus. Maar uh. weet je, wat ik uh, voorstel, dat we gewoon weer een nummertje gaan draaien. Goed hey. idee. Goed. Oké, okay, ik, ga, ik ga weer even kijken of ik hem kan starten. Goed? Goed. Oké. Okay. De kleur van liefde, van de leer, blijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wij. Ik wil haar terug, die mooie tijd, zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden, de tv, van bloed en oorlog, om ons heen. En daar ook niet echt aan mij. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv. Spelen van de hoog, breng je de van je Goed zo, Tobias die helpt me prima. Dames en heren, we zijn weer terug in de studio. En aan de andere kant van deze microfoon, daar luisteren de kinderen, of de leerlingen moet ik zeggen, van de school. Die luisteren mee, want die leerlingen die nu zitten te luisteren, die komen straks naar de studio. En uh, Tobias die doet ook die andere twee microfoons open. En dan, die ene die staat gericht op uh, Safira. Safira, hoe heet jij helemaal? Ik heet um, Safira van der Kool. Dag ze vieren van der Kolk, welkom in de studio. Aan de andere kant, achter de zwarte microfoon, daar zit Sjelike. Sjelike, hoe heet jij? Eh, uh, Sjelike Kutar. Sjelike? Kutar. Jelieke Kutar. Goedemiddag. Dus welkom in de studio. Wij gaan het hebben over communicatie. En we hebben stiekem een beetje afgesproken dat we misschien wel gauw hebben over schaatsen. Waarom niet? Jolieke kan goed schaatsen, dat weet ik. Dat ken ik, weet ik al jaren van. Safira, die kan ook ineens heel goed schaatsen. Eerst dacht je dat je niet kon. Hm. En toen ging je aan de hand van Sanne ging je schaatsen. Ben je een beetje, een beetje verlegen, ben je? Ja. Ja, ze ja. ja, <laughs> eh, is nooit verlegen. Nee, Echt nu wel. wel. <laughs> ja, wel goed hoor. Ik zag je laatst. Waar? Op een clip. Op het strand. Oh ja. ja. Met het liedje van mijn moeder. Ja. ja. Ja. Ja. En lief je op het strand he. Was dat te lekker warm? Ja dat is echt lekker warm. Ja zie je dat je op deze manier heel goed kan communiceren. Alleen andere mensen luisteren alleen maar. Maar wij kunnen er gewoon over praten. lieke Vind jij schaatsen leuk? Ja. Vind je niet koud? Als je je warm aankleedt niet echt nee. Nee hè. En, en jij schaats echt op alles, schaatsen ja Vertel eens op, op witte en op blauwe heb ik je wel eens gezien Ja, alvien? op die van Sanne, ik heb wel eens op die van de juf geschaatst Ze waren eigenlijk veel te groot, maar ik kon het wel beter dan op ja. mijn eigen Ja En, ja. en, ja. en, en, en, en je weet het, je schaatsen ook wel eens op oranje schaatsen Ja, maar dat is dan op de schaatsbaan ja, en waar is die schaatsbaan? Want die mensen thuis die kunnen die schaatsbaan natuurlijk niet zien. Ja, we zijn het is, is Zandvoort op het plein. Op het Raadersplein. Ja. Drie of vier weken lang staat daar een ijsbaan. En dan gaan we dan schaatsen. Hè? En Safira gaat er ook schaatsen. En die heeft er ook geschaatsen. Hè? Ja, en toen, toen, ja, En toen Ja, en wie kwam er toen kijken? Mijn moeder. En je moeder kwam kijken. En die was apen trots op je. Hè? Ja, en je ging nog hard ook. Maar je ging op een gegeven moment ook hard op je bips. <laughs> ja, dat, dat was heel erg hard. Nee. Uh, jij hebt ook een plaatje aangevraagd hè? Ja Zal ik eens kijken of ik die uh, tevoorschijn kan toveren Ja Ik moet even aan het knopje draaien uh, Ik denk Dat dit, dit hem is We gaan het gewoon proberen ik ga, nee, nee laat maar even openstaan Want ik weet niet of het er is Is dit hem? Nee. nee Nee dit is jurk ja, we gaan er eentje de terug. Het is wel de lievelings van uh, nee, Nigel. Liefde, die, die hebben we die hebben al gedraaid. Nigel is al gedraaid. Ja, die hebben we al twee keer. Ja, stom hè. Ik ga deze proberen, kijk of dit hem is. Die nummertjes die lopen hier een beetje door Ja, ik wel, IJs heeft een NOSSA, ja. NOSSA assim Nou, dat is echt goed in en dan gaat dat allemaal helemaal afluisteren MATA ay, te Pego, ai. Ik ben er Goedemiddag, dames en heren. We zijn... En, en, en, en leerlingen van de school natuurlijk. En andere luisteraars. In de hele wereld luistert iedereen. Buiten is het inmiddels heel lekker weer. Het ziet er schitterend uit buiten. Het is echt het zonnetje schijnt. En tegenover me zitten... Uh, zit, uh, uh, even kijken. Senna. Senna. Senna, hoe heet jij helemaal? Senna Doeklas. Dag, Senna Doeklas. Welkom in de studio. We zitten nu aan de andere kant van de radio. Hè? We gaan nu... Die praten en dan gaan we aan de andere kant eruit. Ja. Op de school, daar luisteren ze. En aan de andere kant, achter de zwarte microfoon, zit Lieve. Lieve, hoe heet jij helemaal? Lieve Pennings. Lieve Pennings, volgens mij was er net ook een andere Pennings. Lieve Pennings? Ja, dat, ja nee, maar goed. Dat, uh, was je, was je, volgens mij was je zusje er net. Uh -huh. En er zit uh, aan de andere kant ook een meisje. En die heet Robin. Robin, hoe heet jij? Robin Hendricks. En hoe kom jij hier nou terecht? Nou, want mijn opa die werkt hier. Oh ja. En aan de andere kant is toch weer aangeschoven... ...Safira. <laughs> Safira vindt het zo leuk. Die blijft toch lekker eventjes zitten. Safira kennen we net van, van net. Dames, op de school... ...hebben jullie les uit alles in één. En de laatste tien weken... ...hebben jullie het gehad over... ...communicatie. communicatie. En wat is communicatie? Dat is de, dat je met elkaar praat. Ja, praat je dan. communiceert. Communiceert, ja. En, en uh, alleen praten, of kan je andere dingen ook doen? Uh. Je kan ook gebaren. Ja, daar heb, daar heb ik het met binken, bellen. Met hoor. Bellen, bellen, bellen, dat kan ook. Juist, ja, ze zijn nog iets heel goeds. Ze zijn walkie-talkie. Walkie-talkie, dat, nee, dat, dat, is, dat is een echte. Dat is echt een goeie. Walkie-talkie. Radio, is dat ook uh, communicatie? Ja. Nee, wij praten. Wel met elkaar. En dat hoorden de luisteraars thuis wel. Maar ze kunnen niks terugzeggen. Nee. En daar hadden we het er straks al over met ze. Ze weten ook niet hoe we eruit zien. Nou inmiddels heb ik wel verteld hoe ik eruit zie. En dus dat weten ze dan wel. Maar hoe jullie eruit zien. Dat weten ze niet. Ze weten niet dat er hier vier dames tegenover me zitten, keurige kleren aan en uh, glitters zie ik. En uh, nou van alles en nog wat. Uh, mevrouw Perings doet gouden handen voor uh, voor de buik, want dan zie ik niet al die, al die glitters. <lacht> nou, ze vieren de glitters zie ik wel. Uh, Robin die heeft glitters aan de bril. <lacht> en uh, Senna, heb jij ook? Jij hebt ook glittertjes. Nou, iedereen heeft dus glittertjes. Dan kunnen ze niet, en, en dus straks kom je op de school, of je komt straks een leerling, andere leerlingen tegen die staan hier, en dan denken ze ineens van: hé, hey, die heeft allemaal glittertjes. Maar die walkie-talkie, hoe werkt dat? Vertel eens. Je moet op een knopje drukken en dan kan je met elkaar communiceren. Ja, als je, als je ver weg bent. Als je ver weg bent, of <coughs> als je in een andere stad bent, of als je in een ander land bent. Dan ja? kan je met, met elkaar praten. Het ja, en, en, dus werkt als we, een telefoon, alleen dan anders. Ja, ja, helemaal goed. Het werkt als een telefoon, maar een beetje anders. En, en uh, gebruiken ze het ook bij andere dingen? Gebruikt de politie het bijvoorbeeld? Ja. ja. ja? Die communiceert zo, hè, de politie. En mm -hmm. zou de brandweer ook zo communiceren? Nee. nee, ja, die hebben dat ook. Echt? Die communiceren, ja. Ja. ja. Dat is cool. Ja, en, oh. en, en, en de ambulance, zou die dat ook bij zich Denken. hebben, zoiets? Denken. Denk ik niet. Ik denk het niet. Ja. Ja, ja oh ja, ja, ja, ja. Tobias zit voor te zeggen. Die zei ja, en nu is het ineens ja geworden. Uh, <laughs> vertel nog eens wat, wat, wat nog meer communiceren is: uh, sms'en. Sms'en, Daar zou communiceren. want dan kan je pingen. Ja. Op de computer. Uh, hoe wou je dat dan doen? Communiceren op de computer? Nee, ja. Nou, dan. Um, je hebt ook een webcam en dan kan je elkaar zien en dan kan je ook communiceren van, van bijvoorbeeld uit een ander land. En dan zit jij in een. In waar jij woont, in jouw land waar jij woont. En dan zit hij in het land waar hij woont. Ja. Of zij. Ja. Ja. Ik heb dat ook wel eens we gedaan, we alleen dan met mijn vader. Ja, vader. Je kan het ook met Facebook doen. Ja, je kan het ook met Facebook doen. Dat is ook communiceren. En, en kennen jullie nog meer dingen die <coughs> communiceren? Of, of verklappen we nou straks even een heleboel veranderen kindjes? Hives. Ook. Ja. En wat denk je van een gewone e-mail? Dat kan ook, ja. ja. En, en sturen jullie wel eens een e-mail? Mama. Ja, ik heb een telefoon. Die, zus. Is, mijn moeder, zes wel, ja. mijn moeder die zes zit de hele dag op de pingelingeling, pingaling, de ook. hele dag op, op haar uh, telefoontje te uh, tikken Ik krijg oh, steeds berichtjes. Eh, uh, Senna, zeg het nog eens, maar dan in de microfoon. want Je was een beetje de andere kant op aan het praten, dan horen ze het niet. Jij doet het ook. Ja. En dan zo? Op mijn telefoon telefoonkruis zullen vertel, zullen wat je, wat je Zullen we vertellen wat je doet? Want ze kunnen, niet, nee, ze kunnen niet zien wat je... Je zat met je handen, hè? Zou je iets ja. doen? Wat doe je dan met je handen? Vertel eens. Op knopjes drukken. Ja. Dan maak je woordjes. Ja. En dan kan je spatie drukken. En dan kan je weer een ander woord. En als je op verstuur drukt, kan, dan krijgen ze het aan op... Op zijn, zijn telefoon. Ja, kunnen jullie ook met elkaar communiceren nu? Mm, ja, het gebaar zo tegen elkaar ja, doen. Ja, probeer het eens. Want het Tom is mm. nu de hele tijd teken. Ja, oh, um, tijd. ik ken een leuk gebaar. Ik <laughs> ken een leuk gebaar. Wat dan? In de microfoon hè? Oh ja. Nee, nee, nee, nee. Uh. maar dan kan ah, je toch niet zien. Dat is ik, ik even kijken deze. Alleen oh, wat ik Weet je nog het alfabet? Um, nee, nee, nee, niet in nee? alfabet nee? Um, uh, de, de dagen van de week De dagen van de oh, week, konden um, jullie met je handen doen? Um, um, ja, oh ja, de, maandag, maandag um, wat is Ze doet een hand tegen die, de kin nu en, en haar maandag, hand plat en zo. Dienstag, maar dat kan je niet een, zien hè dag, een, Donderdag, een, vrijdag ja, Dames en heren, ze zijn zaterdag, echt aan het voordoen, en zondag Weekend Nou, dat is een hele week Ik vind het wel knap Weet je, we gaan een stuk muziek draaien. Ja, af en toe is je Dat was Savira de moeder. Die zingt dat. En uh, inmiddels zijn aangeschoven Tobias aan de ene kant. Tobias die stond net achter de knop en stond te schuiven. Nou, moet ik het alleen doen. En aan de andere kant. Oh ja, Tom, Ja, we hebben gezegd hoe jij heet van achteren. En Koen ook. Koen weten we ook hoe die heet van achteren. <coughs> Sorry, uh, dames en heren. Um, Koen. Ja. Jij kent de studio al lang? Uh, ja. En hoe ken je die studio? Nou, mijn oma die woont hier heel dichtbij. En, uh, en ik kom daar best wel vaak. En dan kijk ik hier naar binnen. En zouden de luisteraars nu precies weten hoe dichtbij het is? Of moet je dat een beetje uitleggen? Nou, gewoon om de hoek. Dan is er een straat. Daar woont de opa van Robin. Ja. En daarnaast is nog een huis. En dan de hoek om. En daar woont mijn oma. Ja. Maar als je hier de deur uitloopt, ben je er sneller. Ja. Bij je oma. Ja. Ja. Je ja, oma is er niet, hè, nu? Nee. Nee, die ligt in het ziekenhuis. Ja. Yep. Yeah. Hoe oh, komt dat, Tacoen? Oh, gewoon. Ze is ziek. Ze ja. was flauw van in Spanje. <coughs> ja. We hebben net afgesproken mm. waar we het over gingen hebben. We, hebben ja. we zouden het gaan hebben over. Waar gingen we het over hebben? Over reclame. Over, over reclame. over reclame. Is reclame ook communicatie? Uh, ja, want dan zeggen ze hoe de producten zijn, maar dat is meestal lichaam. Nou. Ja, soms ook niet hoor. Want over, het, over de, de school, ah, dat, is, dat is gewoon heel leuk en. Ja. Ja. Ja. En, maar we, we mogen ik mag geen namen noemen, hè, maar we kunnen het wel zeggen van nou, als we het over een frisdrank hebben, een heel bekende flessen met bruin spul erin, dan weet iedereen. Cola! Dan, ja. Zoiets bijvoorbeeld. <coughs> nou, zo, zo, zo, zo werkt het dus hè, met, uh, met, of, met, uh, met, met communicatie. Of amdoetler ja, Dat kan ook. Kent niemand. Alleen dat nee. is Oostenrijk. Ja. Ja. Oh, dus er zijn toch meer mensen die dat kennen. Ja. Nou zag ik, heel spannend in het boek, maar ik weet niet of jullie dat gedaan hebben. Maar in alles in één zag ik dat je ook je eigen reclame kon maken op een gegeven moment. Uh, hebben, jullie, dat, hebben jullie dat gedaan? Uh, nee. Dat heeft de middenbouw nee. gedaan. Dus dat is, of, oh, de daar heb je vrouw net zelf gezegd. Nee. nee, maar dat staat dan in, in, in, in het andere boek, DEF. Huh? He, want de boeken ja. die hebben aan de buitenkant, mm. hebben ze lettertjes erop. A, B, C ja, voor de middenbouw. En T, E, F voor de bovenbouw. En de onderbouw heeft geen alles in een? Nee, alles in één. Uh, uh, ik ga het even uitleggen voor de luisteraars thuis. Alles in één, uh, <coughs> sorry, is, um, is, is een, een lesmethode. Die uh, voor alles, maar dan ook alles, bruikbaar is behalve voor, uh, re voor rekenen en voor lichamelijke opvoeding. En het gaat vanaf groep 4? Uh, ja, het is geschikt vanaf groep 4. En dan duurt het een, uh, uh, tot met uh, groep 8. Dus er zijn vijf jaren dat men over, uh, daarover kan praten. En... Uh, <laughs> maar dan ben je al bijna 9. Ja, dan ben je al bijna 9. Nee, nee, dan bij, ben je al bij de groep 9. Bij, nee, bij groep 8. Heet dat officieel. hoger kom je niet op een basisschool. Maar ja, daar communiceren we nu over. Hè? Ja. Ja. En straks komt de, de bovenbouw hier. En dan uh, gaan we het wel daarover hebben. Natuurlijk over zelf. En, hebben jullie ook televisie gekeken? Tijdens, tijdens de alles in één? Ja. Uh, ja. ja. En, Filmen. Uh, naar films. En uh, voor de rest eigenlijk. Er staat een computer aangesloten. Op onze tv, dus we kunnen niet tv kijken. Oh, dat is niet handig. Weet ik. We moeten eigenlijk even een schakelaartje tussen zetten dat je ook tv kan kijken. Ja, ja alleen het was een cadeautje van Tobias' vader. Ja, ja. ja. Hij staat TV wel een van, uh, zo goed. Ja, een joekel van een ding is het, hè? Ja. ja hij is wel hartstikke. Nee, ik ben er wel eens een keer voetbal op gekeken. Ja, ja weet ik. Nederland. Nederland. Dat was Max's idee, mijn broer. Ja. En dan gingen we, uh, gingen we voetbal kijken. Ja. Yep. Uh, is uh, is voetbal eigenlijk ook communicatie? Ja, uh, beetje, beetje, beetje. Soms. Hoe zou je dat je dan Je kan zien? er niet tegen Soms praten. als daar en... iemand uit het publiek de keeper een trap geeft, is de communicatie. Ja, maar dat is maar een hele foute vorm, hè, denk ik. Of als het gefilmd wordt en wordt uitgezonden, is het ook communicatie. Ja? Nee, het is één dus dat is één kant, kant op, hè? Dat is één kant op, hè? Maar als je scoort. Ja, maar dat is ook één kant op. Ja, maar ja, het niet. is wel communiceren om de wedstrijd op televisie te laten zien Ja, dat wel en, Dat zeg uh, ik net yes, oh, yes, yes, yes, ja, dat begrijp yes, ik niet helemaal, Koen de, uh, de spelers die zeggen ook tegen elkaar pasen, pasen En dat soort dingen, dat is ook communiceren Ja, dat is een hele goede. En doen ze dat bij andere sporten ook? Uh, ja, bij ja. hockey en bij basketbal ja. En bij, schaken, bij, uh, rugby. Zou, rugby. bij uh, rugby, ja en Zou ze het bij schaken doen? Nee S Nee, daar pasen. kan je niet pasen en bij kaarten zouden ze bij kaarten doen? Uh, nee. Misschien als ze met een. Nee. Als ze met een bal aan het kaart zijn. Nee. Ja. <laughs> nee, weet je, ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik gewoon nog een stukje muziek ga draaien. Zal en welk ik, ik, nummer? Ik, ik, ik weet het niet. Uh, ik, ik draai maar wat, goed? Welke nummers hebben we allemaal? Nee, nee, ik draai gewoon wat. Dan hoor je het vanzelf wat het is. Ik ga het knopje drukken en dan gaat hij het doen. Doei. Doei alle luisteraars. Dames en heren, dit was Rosanna. En Rosanna van uh, Nick en Simon. En aangeschoven zijn inmiddels uh, tegenover mij. Aan en de ene kant is dat. Uh, Wie ben jij? Veerle Veerle Pennings is dat. En? Joris. En Joris. En Joris. En Veerle. We hebben net afgesproken dat we het even over sport gingen hebben. Ja. Sport. Uh, hoe zie je communicatie binnen de sport? Um, naar elkaar roepen. Ja, jij, jij zei dat je zwemt. Ja. Hoe communiceer je dan als je zwemt? Ehm um, um, Staat er iemand aan de kant bijvoorbeeld die iets tegen ja, je roept? Uh, als je in het water ligt met je oren, dan, dan uh, bijvoorbeeld die moet je omdraaien. Dan doet hij zo met zijn hand of zoiets. Ja, dus eigenlijk gebarentaal. Ja. ja. En, en als je boven water bent, roept hij dan ook? Ehm um, ja, dan zegt hij het meestal. Ja, en welke vorm van zwemmen doe jij dan? Uh, uh, reddingszwemmen. Reddingszwemmen. En doe je dat in de zee? Uh, nee, nog niet. Dat is een beetje koud ook, hè? Nu. Ja. En ja, dan moet je zo'n een dik pak aan. Mm -hmm. uh, maar dan doe je het ergens anders. Waar doe je het dan? Ik doe het, in het uh, bij Sinterparks. Dan ga ik het even vragen aan de, aan de dame aan de andere kant. Doe jij ja. het ook in Sinterparks? Ja, ik zit er bij dezelfde als Joris. Oh, jullie doen het samen? Ja. Ja, het is een reddingszwemmen. Alleen oh, nee, niet uh, dezelfde groep. Niet de, nee, niet nee, dezelfde nee. groep. Ik denk, ik denk dat jij het korter doet, hè? Ja, en Joris die doet het wat langer. En Joris, uh, je vertelde dat je nog meer deed. Uh, ik deed ook voetbal. Ja, en uh, communiceren bij voetbal? Uh, fluiten met de... Met de scheidsrechter? Ja. En, en staan er ook mensen aan de kant met iets die iets doen? Um, zo'n meneer met zo'n vlaggetje of zo, zo'n grensrechter. Ja, grensrechte. ja die, die kijkt dus, die communiceert dus met, met de scheidsrechter en met de spelers dat de bal over de lijn gaat. Zo communiceren. En uh, wat, wat doe je nog meer met communiceren bij, uh, bij voetbal? Ja. Waarschuw je bijvoorbeeld de keeper? Uh, nee. Dat de bal eraan komt? Nee, of want, moet hij gewoon zelf goed opletten? Ja, want als hij omgekeerd staat, dan is het natuurlijk niks. Nee, dan, nee, uh, scoort nee. scoort en zo. Ja, nou, van die slimme rakkers hebben we misschien niet zo heel erg veel, geloof ik. Maar nee. uh, je deed nog iets. Judo hoorde ik. Ja? Vertel ik. daar eens wat van. Um. Wat doe je met Judo? Hoe communiceer je met Judo? Zeg je tegen je tegenstander ik ga je omgooien? Of uh, nee. zeg je dat juist niet? Dat dus je zegt eigenlijk niets. Nee. Maar je communiceert wel. Ja. Die scheidsrechter die communiceert met je. Hoe communiceert zo'n scheidsrechter met je? Um, uh, of heb je dat niet, niet echt meegekregen? Nee. Geen wedstrijden nee. nog. Hè? Echt, echt nee. oefenen nog. Ja. En, en dame, jij deed ook een paardrijden. Nou. Hoe, hoe je ja, Maar. je met paardrijden? Een nieuwe juf bij paardrijden gekregen. Ja. Oké, maar, maar hoe, hoe communiceer je nou met paardrijden? Zeg je tegen de paard: uh, Hou maar eventjes op, uh, ik heb geen zin meer? Of wat, wat doe je allemaal? Of geef je hem een schop of zo? Of... Ja, een schop met je benen. Ja? Als, hij, als hij harder moet. Ja, ja. En, en als hij zachter dan... moet, dan trek je aan de andere. Nee, aan de teugels Aan de teugels En dan communiceer je dus eigenlijk met het paard hè? Ja, want dan ja. weet het paard wat je moet doen We moeten wat de tijd moet in de gaten houden Ik ga nu uh, uh, een, weer een nummer draaien En ik weet niet welke het is ik, ik probeer gewoon maar wat Mario C lijkt me wel leuk Het is net geweest Oogels oh. die af ja. Ja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 Waarschijnlijk haal ik voor als ik vanmorgen niet met in was opgestaan. Alleen bij het rondje, zal nu mijn hoofd nog wel niet, zijn nieuwe dag beginnen te stijgen. geen slapen is het allerbeste wapen. Op wat Via spinnen tegen de oorlog in mijn kom. Zou het veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol? Ah. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk houw. Dat ik vanmorgen niet meteen was opstaan. Gelijk daar buiten rond de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet. Een nieuwe dag begint, te stijgen, te gaan. het leven, het jou, nu het kan Praat met jou, Tot zover, het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.